2 uur. Rachid Finch met het nos journaal De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV willen een Fries theatergezelschap en een aantal muziekgezelschappen toch nog tegemoet komen. Komende dag debatteert de Tweede Kamer over de aangekondigde cultuurbezuiniging. De drie partijen willen dat het Friese theatergezelschap Triater blijft bestaan. Andere gezelschappen krijgen minder subsidie dan nu, maar wel meer dan in de eerdere plannen was voorgesteld. Dat geldt voor verschillende regionale orkesten en symfonieën extra miljoenen worden niet gehaald uit de cultuurbegroting. Waar het geld wel vandaan komt, is nog onduidelijk. In het noordoosten van Nigeria zijn zeker 25 mensen gedood bij een aanslag. Er zijn tientallen gewonden. In de stad Maiduguri gooiden twee mannen op motoren bommen naar mensen in een biertuin. De aanslag wordt toegeschreven aan de radicaal-islamitische groep Boko Haram. Boko Haram wil dat moslims breken met de moderne samenleving. De groep heeft de laatste tijd al meer aanslagen gepleegd. In Marokko zijn duizenden mensen de straat opgegaan... vanwege de hervormingsplannen van koning Mohammed, Zowel voor- als tegenstanders van de plannen demonstreerden. De koning wil een deel van zijn macht afstaan... aan een democratisch gekozen premier. Critici vinden dat de plannen niet ver genoeg gaan... en dat de premier niet genoeg macht krijgt. In Casablanca raakten twee tegenstanders van de hervormingen gewond... toen ze werden bekogeld door voorstanders. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn rellen uitgebroken na de degradatie van voetbalclub River Plate. Zeker 15 politiemensen en een onbekend aantal relschoppers is gewond geraakt. Jongeren bekogelden de politie met stenen, staken auto's in brand en richtten vernielingen aan. River Plate degradeerde gisteravond voor het eerst in zijn 110-jarig bestaan uit de hoogste divisie in Argentinië. Het weer vrij helder en lokaal kans op mistbanken. Overdag zonnig en warm. Het wordt smiddags 25 graden op de Wadden... tot ruim 30 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. de mars van de cultuur, van de bezuinigingen, van de artiesten, van de beschaving. Vroeger als kind deed ik thuis ook mars als ik mijn zin niet kreeg. Dan marcheerde ik stampvoeten door het hele huis. Door de keuken, door de huiskamer, door de slaapkamer, over het bed van mijn ouders heen. Liefst terwijl ze er nog in lagen. En waar het dan om was, ja, dat weet ik niet meer. Eén keer was het omdat mijn vader de hond een trap had gegeven. Ja, als kind was ik al tegen dierenmishandeling. Dus ik ben blij dat die dieren nou normaal geslacht moeten worden. Laten die mensen met hun geloof zelf onverdoofd met de tandarts gaan zitten. Maar soms denk je, gaat het allemaal niet te ver. He, zoals die pinguïn nou in Nieuw-Zeeland. Die wordt drie keer geopereerd. Komt op tv. Wordt straks misschien met een privévliegtuig naar de Zuidpool teruggebracht. Terwijl mensen in Syrië vermoord worden. He, overal gemarteld. Niks te eten hebben. En mijn kat legt hem in bed. En ik geef hem zoenen. Maar doe ik dat ook met een arme zwerver? Nee. Vroeger, als ik, als ik een protestmars hield bij ons thuis... dan dus slog ik ook alles kort en klein. Ik was nogal een driftkikker. Bloemenfase, theekoppies, de pendule, mijn moeder. Iedereen en alles kreeg er verlangt. Maar uiteindelijk kreeg ik klappen voor mijn kont. Het is te hopen dat deze mars rustig blijft. beschaafd, Hoewel beschaving ook zijn grenzen heeft. Hij vindt dus in ieder geval lekker maar weer. doei! Ja, welkom, welkom, lieve luisteraars. Kijk op de groentevrouw.com voor meer geestverruimende ditjes en datjes. Uh, dit uur zijn de bezuinigingen door deze regering, mijn gast... Ik hoop dat u voor uzelf een goede reden heeft... om niet mee te lopen met de beschaving. En zij die wel meelopen en luisteren. Nou, zet hem op, jullie zijn er bijna. En uh, dit geldt dan vooral voor de marsloper... die wij zelf op pad hebben gestuurd. Dat is Bas van Dalen, die met zijn zender het gezelschap heeft gezocht... van een hoop ik. Musicus, componist, Mabelmens en programmeur van de parade. Die beleefde vandaag zijn uh, laatste dag in Rotterdam naast het Boymans van Beuningen, dat vandaag bezet werd. En uh, ik heb contact nu met, met uh, Bas en Ray. Hallo. Jazeker, goeiennacht. We zitten hier uh, live vanuit de mars. Uh, Ray, heb je al blaren? Ik heb nog geen blaren. En volgens mij gaat het ook niet komen, want ik hou het wel vol hoor. Het gaat wel goed. Dacht ik toch? We zijn op uh, ongeveer 10 kilometer voor het einde zijn we, uh, uh, aangesloten bij deze mars. En ik schat dat we nu nog zo'n 8 kilometer hebben te gaan. Ik denk dat we maar eens even wat mensen moeten zoeken die, uh, die wat, wat inhouders kunnen vertellen. Of niet? Ja, dan moet je... Kijk, als je nou hier komt, als je hier loopt, dan moet je even stilstaan. Dan haal ik Tobias Kokman. Tobias! Tobias! Wie is Tobias? Tobias is een uh, dramaturg van het Rood Theater. En uh, die, die stel ik even voor aan de, aan de luisteraars. Tobias? Hallo, dat, uh, hallo iedereen. Zo, Tobias, dat als de bezuinigingen doorgaan, wat gaat er dan gebeuren bij ja. jullie? Wat er gaat gebeuren, wat er kan gebeuren ook voor het Rood Theater... is dat we heel veel geld gaan verliezen en uh, mensen moeten ontslaan. En dat is zo vreemd. Want wij, net als vele gezelschappen, doen het zo goed. Ook qua publiek en ook onze rol in de samenleving die we zo serieus nemen. En wij maken juist theater dat voor iedereen is. En je merkt dat deze plannen, deze bezuinigingsplannen, echt... Ja, van de lucht zijn. Nou, je, je kan er gewoon niet bij. Hoeveel mensen werken er bij het Rood Theater? Goh, ik denk zo'n 50 man. En hoeveel moeten eruit als ze dit doorgaan? Nou ja, dat, dat, dat durf ik nog niet eens aan te denken. Ik zou het ook niet ja. weten. Oké. Okay. Nu eerst actie voeren. Nu eerst met z'n allen solidair. Ik sta hier ook niet voor het Rood Theater alleen. Ik sta hier juist voor jonge makers. Voor jonge acteurs en actrices en muzikanten en zangeressen. Daar sta ik voor hier. Oké, okay, we gaan even verder lopen. De sfeer is goed en we lopen door. Met Tobias heel veel jonge mensen. De, de oudere generatie die is iets eerder afgehaakt, hebben we het idee. We gaan zo meteen nog eens even wat andere mensen aan de tand voelen. Oké, okay, dan mag ik weer eventjes. Uh, hoeveel mensen, uh, mag ik jou vragen Bas? Ho hoeveel mensen denk je nou dat er zijn? Ik heb een beetje geprobeerd te volgen. Uh, 800 tot 1000, dan zie ik weer 2000 staan. W wat denk jij? Nou, er gingen net geluiden dat we met 2600 man van start zijn gegaan. Dus met heel, met heel veel zekerheid kan ik het niet zeggen. Maar ja, als ik zo langs die... Ik, ik sta nu toevallig op een bergje. Ik kan wel even kijken. Dat is wel echt een hele lange stoet. Ik ben niet zo goed in schatten, maar ik denk dat dat 2600 wel bereikt is, ja. Nou, reed er ook een radiowagen mee van uh, de Veenfabriek En uh, die, dat was ik een stream die via uh, een VPRO-site te horen was. Maar al heel snel in Rotterdam is die, is die grote bus aan de kant gezet. Wat ontzettend jammer. En dat ging dan om verzekeringspapieren die niet in orde waren. Of, ja, een beetje een slap excuus. Heb je dat nog meegekregen hoe dat zit? Ik heb er niet zo heel veel van meegekregen. Het enige dat ik weet is dat de band, de staat daar zou gaan spelen. Een Nederlandse band, in dat busje dus. Uh, maar die, uh, die hebben vanwege die verzekeringspapieren waarschijnlijk ook af moeten zeggen. Ja, nou, ontzettend jammer. Uh, ik ga, jij gaat lekker op zoek naar nog iemand. Wij draaien ondertussen even wat muziek. Uh, twee jaar geleden nog op de Pirade. Laurens, Joensen en Veloski en Jet Stevens en Kees Scholten van het Volksoprahuis, Operahuis... die maakten toen een voorstelling naar aanleiding van het uh, filmscript... dat de uh, Vlaamse dichter Paul van Ostaaien in 1920-21 in Berlijn ontwikkelde. Een vrolijke Dada-revue over de zonzijde van de crisis. Want geen crisis zonder liefde en geen liefde zonder crisis. Uh, u wordt de sleutel aangereikt om van die crisis te gaan houden. Maar eerst gaan we even helemaal down. Laurens Jensen, Fedelowski, uh, uh, Kees Scholten en uh, Jet Stevens. Uh, van een paradevoorstelling. Waar ze met, uh, die ze met veel liefde twee jaar geleden gespeeld hebben. En dat is echt geen vetpot, de mensen. En ze zingen over het geld en waar blijft het... Um, heb ik uh, Ray weer aan de lijn, Thomas, of niet? Nee, de, die zijn uh, even aan het kijken. We komen zo weer terug uh, bij ze. Dus momenteel. We hebben, wel, oh, we hebben we ze wel. wel. Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, de, de verrassingen die zijn er uh, <laughs> heel erg uit, hè, zouden we zeggen. Goed, um, Bas, ga je, je gang. Ja. Ja, nou, we lopen hier dus net uh, de rand van Den Haag binnen. Ik heb net even gekeken richting de Noordpolder of iets dergelijks, de S107 op. Reeve, wie heb je naast je lopen? Uh, volgens, mij, volgens mij hebben we hier de, de directeur van de Rotterdam Rotterdamse Schouwburg. Uh, Jan, het is toch ongelooflijk dat jij loopt. Ik zie heel weinig directieleden, maar jij bent echt uh, meegegaan, helemaal. Ja, het is ontzettend belangrijk om mee te lopen. Overigens ben ik niet de enige, hoor. Ik heb veel uh, collega's al gezien die meelopen. Dus ook, ook podia, uh, Schouwburg bijvoorbeeld en, en, en uh, concertgebouwen. We vinden het belangrijk dat er... Uh, cultuur blijft want anders staan we leeg, man. Hey, en je, je hebt net je schouwburg verbouwd... voor een ontzettend mooie hal erin gebouwd... maar straks komen er geen mensen omdat het allemaal veel te duur wordt. Hoe zit dat? Nou ja, dat moet dus voorkomen worden. Dat zou een ontzettende desinvestering zijn. Niet alleen van, van wat we erin hebben gestopt... maar vooral wat we het publiek te bieden hebben. Oké, okay, en als en... laatste van jullie hebben we een productiehuis... en dat met, met deze bezuinigingen gaat dat eraan? Of niet? Hoe zit dat? Ja, dan gaat het er vrijwel aan, behalve dat er misschien nog van de stad wat geld overblijft. Maar heel veel jonge talenten die nu echt groot zijn geworden, zijn ooit begonnen in ons productiehuis. En die kunnen dan niet meer komen. En er gaat een hele generatie verloren als we dat, dat, dat toestaan. En daarom lopen wij hier. Oké. Okay. Hoeveel kilometer moeten we nog? Ik denk nog een kilometertje of vijf. Kom, we We gaan. gaan. Dat is ruim, denk ik hoor. Revenzand en uh, Bas van Dalen hier uh, live vanuit de Mars van uh, der Beschaving. Oké, okay, heb, heb ik nog een vraag. Hoe is het met de voetjes? He, want Rey heeft toch van het begin af aan meegelopen? Ja, hij heeft een beetje gesmokkeld. Oh, uh. oh ja, kijk. Dit is, dit, is, dit is een beetje lastig... omdat uh, de zender waarmee uh, Bas daar zit, uh, vlakbij Den Haag, of net in Den Haag... Die heeft een, uh, hoe noem je dat, uh, Thomas? Een Comrex, uh, ja, zo heet dat, even in de Radio Nuretaal. Nee, Town. maar er zit dus een, hoe uh, noem je dat, nou, een vertraging, vertraging ja. in, ja. Dus dan, uh, het is net alsof je aan de andere eind van de wereld uh, zit, terwijl die hier uh, gewoon maar een aantal kilometers vandaan zit. Maakt niet uit, uh, dadelijk meer uh, van uh, Bas en Ray. Uh, ik dacht, nog een keer een liedje, want het gaat toch over geld allemaal, deze hele ellende. Nog een keer uh, de Ja, Ja, Ja, Revue. Ja. Als je geld hebt, koop champagne, koop een auto, koop een fiets. Komt de crisis nou, dan kan je met dat geld toch helemaal niets. Maak een dure reis naar Spanje, koop een mooie motorboot. Komt de crisis nou, dan kan je comfortabel in de goot. Bankroet, bankroet, bankroet. Als er al van geld niks meer te koop is en de wereld overom is, bankroet, bankroet, dan is het uit met het gezeik, iedereen is even rijk. Hallo, welkom in Club Dada. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Hier gaan de gouden handdrukken als warme broodjes over het voetlicht. De beste luisteraars, Hier sluiten de hun type, typemachine en de naaistertjes een naaimachine. Overal zijn mooie vrouwen toch op beelden ingesteld. Wil je dat ze van je houden? Laat dan rollen al dat geld. Vandaag heb je een miljoen. En morgen sta je rood. Ga toch leuke dingen doen, want ben je dood, dan ben je. Bankroet. Bankroet. Als er van niks niks meer te koop is, en de wereld overhoop is, bankroet. De Mars ter beschaving dat is een breed protest. De afgelopen dagen ontving de Mars ter beschaving honderden steunbetuigingen en aanmeldingen van binnen en buiten de kunst- en cultuursector. En in verschillende media en op het internet was er ook stevige kritiek. De organisatie van de Mars der Beschaving is gepassioneerd voorstander van discussie... en moedigt zowel voor- als tegenstanders aan die aan te gaan. Voor wie het waard is, willen wij zelf voor nu graag de volgende zaken onderstrepen. En ik lees dit voor. Hè. Allemaal gevonden op internet, fantastisch zijn werk gedaan. Facebook, hè. Breed, uh, breed verzet, bezuinigingen, et cetera, halbe de sloper. Ik lees voor. Eén. De Marsdenbeschaving is een initiatief van kunstenaars en kunstliefhebbers... bedoeld voor iedereen die een andere samenleving voor ogen heeft... dan het kabinet Rutte 1 ons voorschotelt. Het initiatief komt voort uit enthousiasme... en de drang een platform te bieden voor een ander toekomstbeeld. 2. De Marsdenbeschaving is geen mars van de beschaafde tegen de onbeschaafde. Het is een open initiatief waarbij iedereen welkom is. We hebben de waarheid niet in pacht, maar willen gezamenlijk met zoveel mogelijk anderen nadenken over wat het begrip beschaving betekent. 3. De Marsse Beschaving is een persoonlijk initiatief van een kleine groep, veelal jonge vrijwilligers met een veelzijdige achtergrond: FNV Kiem, Kunsten 92, NAPK, etc. Zij ondersteunen de Mars, maar zijn er niet verantwoordelijk, nog representatief. Representatief voor. De Beschaving leeft op pure wilskracht en de vrijwillige inzet van velen. 4. De Beschaving is een breed protest. Beschaving is niet alleen kunst en cultuur. Beschaving is ook zorg, openbaar vervoer, rechtspraak, asielbeleid, hoger onderwijs, arbeidsomstandigheden, etc. Beschaving berust op medemenselijkheid, begrip en nuance. Wederzijds respect openheid en dialoog. Beschaving is niet uit te drukken in cijfers. En wij hebben geen pretenties. We willen met iedereen in gesprek gaan en verwelkomen elke suggestie. Wij nodigen alle leden van de pers, kritisch of niet, van harte uit om langs te komen in ons actiecentrum, om te zien wat wij doen en met, het, met ons in gesprek te gaan. Nou, dat vond ik een uh, heel duidelijk statement. Uh, hoe zit het met uh, Den Haag? Ja. Ja, is goed. Ja, we zijn er, live hier vanuit Den Haag. We zijn nu ook in Den Haag. Juist de eerste trambaan uh, zijn we gekruist. En we lopen langs een grote weg, zoals je hoort. Er beginnen heel veel mensen te schreeuwen. En um, de discussie uh, die de organisatie graag wil aangaan, dat, dat is heel mooi. Maar ik heb toch het idee dat hier met name tegenstanders van de bezuiniging lopen. Naast mij nog steeds Ray van Zanten. Um, wie heb je bij, Ray? Nou, ik zie hier gewoon ook allemaal mensen uit het buitenland. Hier, een Turkse jongen, hoe heet jij? Milik Eenspoetje, hallo. Ik heb voorstellingen van jou gezien. Je Klop. hebt op de parade een voorstelling gemaakt. Hoe Precies. heet die? Niet waar die bloemen Bloemenzint heet die afgelopen ah, jaar. En jij maakt nou eigen voorstellingen voor Fascaat, toch? Voor ja. Daar ben ik bij de productiehuis aan gebonden. Ja. Al uh, 2,5 jaar. En volgende november komt mijn derde productie uit. En behalve dat maak ik ook een voorstelling Amsterdamse Bostheater. En waarom loop je mee? Waarom loop ik mee? Omdat ik, ja, omdat ik me verantwoordelijk voel. Omdat ik denk dat het moet gebeuren nu. Weet je wel waar het over gaat, of niet? Anders zou ik hier niet zijn, toch? Ja, heel goed. <laughs> nee, het gaat over, over, over nog meer dan bezuinigingen eigenlijk, vind ik. Ja, tuurlijk. Ja. Kom, we lopen verder. Ja, ja we, we lopen rustig verder. Het is wel grappig, we zitten nou in de staart van het peloton. Ik zei het net tegen Ray al, het is een soort van wielerwedstrijd... maar dan op een laag tempo en midden in de nacht. Het is een beetje een rare atmosfeer eigenlijk. Want wie gaat er nou midden in de nacht, hoe laat is het? Het is tien voor half drie. Wie gaat er nou midden in de nacht een optocht lopen? Ja, omdat het moet. Goed, tot zover weer even uh, Ray en Bas. Uh, ik wou laten horen... Ik, ik kijk eventjes naar de techniek, Anne. We improviseren een beetje vannacht. Uh, uh, Tije Hilkema, hij is cellist bij het... Uh, ik heb het ergens opgeschreven. Nou, uh, well up, uh, bij het ra Radio uh, Kamer Philharmonie. Filhar, en uh, hij zette dit filmpje op YouTube. En wij nou ja, moeten alleen maar luisteren. Test. Dit is voor uw leden allemaal Stop spelen met je Blackberry En luister naar deze pokkenherrie mensen worden verketterd en prachtige instellingen verpletterd. muziekonderwijs. Ze krijgen een bezoekje van de man met de Zuis. Hij komt alleen niet snoeien, maar heel de bedrijfstak uitroeien. Zover. Er niet te komen, u kunt deze plannen nog dwarsbomen. Leden der Kamer van elke partij, verwerp deze plannen en keer het tij. Bezuinigen oké, okay, maar graag proportioneel. Want wat je nu sloopt, wordt nooit meer heel. Bezuinigen, oké, okay, maar graag proportioneel. Want wat je nu sloopt, wordt nooit meer heel. Bezuinigen, oké, okay, maar graag proportioneel. Want wat je nu sloopt, wordt nooit meer heel. Nou, mooi toch? Dat was uh, Tije Hilkema. Uh, zoals te vinden op uh, YouTube. Uh, een mooi filmpje. Uh, ik weet niet of de heren alweer aan de lijn liggen. Anders uh, zou ik zeggen, uh, lees ik de prachtige, uh, het prachtige stuk van uh, Gerrit Komrij voor. Wat zullen we doen? Um. Oh, daar, is, daar is, uh, zijn de heren in Den Haag ja? weer. Ik ben vooral nieuwsgierig of er ook wat dames meelopen. Sorry, wat zijn? Lopen er ook dames mee, uh, Bas? Nou, ja, ik denk het meer een deel dames, uh, eerlijk gezegd. Ja, ja die, laten, die laten het zeker niet afweten. Hey, het, het valt op dat er vooral heel veel jonge mensen nog over zijn. Ray, die is dan wel in uh, Rotterdam ook gestart. En uh, daar, daar liepen nog vrij veel ouderen mee. Maar toen die uh, in Delft weer inhaakte, toen uh, waren er toch heel veel ouderen gegaan. Maar uh, ja, vrouwen, ouderen, het, het, is, het, het loopt allemaal mee. En dat is gewoon wel de bedoeling ook. Het is bittere ernst waar we het over hebben. Ja, en uh, ik kan Ray ook zorgen dat ik eens een dame aan de lijn krijg of hier uh, een, een mooi statement houdt. Ja, zullen we dat even regelen? Ja, regel dat even. Dan draai okay. ik vast uh, de meisjes uit Den Haag, want daar zijn we tenslotte. Tot zo. Alley. Alley. De mooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag. Ja, Zo'n hele mooie Siciliaanse. Ja, de allermooiste Spaanse. De Haagse meisjes die verslaan ze. En het mooiste van de hele werde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Ga maar naar Spanje toe en vraag ze. Wie is een Chico van Haagse? Ik weet het wel, wow, dat is gewoon geen draag. Het allermooiste van de hele werde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag, oh, hey. het zijn de meisjes uit de Haag De allermooiste van de hele verde wereld zijn de meisjes uit de Haag hey, hey. Oh, hey. De allerleukste van de hele verde wereld zijn de meisjes uit de Haag ja, Ik had een reetje in Sevilla. Ja? die naar reuze groepen viel ja. Wat zijn ze nou die plaat? Huh? Ze viel jaren later door de mat zijn. zei ik kom eigenlijk uit de Haag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 Zou echt niet vallen voor de charme En men die stochten in de armen Van dijn of van de karme De allerwarmste van de hele wijde wereld Zijn de meisjes uit de Haag Lekker. En heb je last van je hormonen ja. Dan moet je met zijn Spaanse schonen. Eerst zeker tien jaar samenwonen ja. De allerwarmste van de hele wijde wereld Zijn de meisjes uit de Haag Het zijn de meisjes uit de Haag Het zijn de meisjes uit de Haag zijn de meisjes uit de Haag Pas. De allerliefste van de hele wereld, wereld Zijn de meisjes uit de Haag Allee. Ach, is shit. De allerliefste van de hele wereld, wereld Zijn de meisjes uit de Haag oh. Misschien kwam Evan wel uit Spanje En was die appel wel oranje En had Aram Reusespet Want al was Eva nog zo'n kanja Tja, zat nooit geen Haagse met Echt. En aan het eind van dit verstijn Zing ik nog één keer het maar Mijn laatste woorden zijn... Ja, de allerliefste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Zing het. Kom op, kom op. Het zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den Haag. Het zijn de meisjes uit Den haag. De de haag. De allerliefste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Heerlijk, de regas. Uh, hier ook een meisje uit Den Haag. Hoe gaat het daar? Vertel, Ray. Oh man, het is een uh, geweldige trof. Ik loop hier naast mij heb ik hier een haag neest... Een vrouw, Mariette van Kleef, die schrijft kinderboeken. En die uh, zegt net tegen mij, ja, ik ben gewoon bezorgd voor het geheel. En Mariette, uh, hoe zit dat? Want je geeft toch les op school, of niet? Ja, ik geef les op een, een Haars- en op het En ik geef er ook onder andere les aan de kunstklas. Dus kinderen die extra in het kunst geïnteresseerd zijn. En vragen naar voorstellingen en exposities en dat soort dingen gaan. En het is alles verschuild en eh, verarmd. En dat eh, zitten de zorg over. Over de, uh, de kinderen van nu. En de, dat de voor maatschappij die uh, groot moet worden. Dus het valt ook dan aan de jeugd waar jij je zorg van maakt. Die is straks geen cultuur meer. Ja, ja. nou, ik natuurlijk ook om mezelf. En ik bedoel, ik ga ook erg van cultuur. Maar van de maatschappij die we nu krijgen. En dat een verarmd op alle pijlers waar een beschaafde samenleving op rust daar wordt. Maar dat is niet meer. Uh, je kunt een boom snoeien en je kunt een boom omhakken. En op dit moment zijn ze aan het omhakken. Maar krijg jij nou zelf ook subsidie voor je kinderboeken die jij maakt? Nee, geen nee. zin. Dus het gaat jou echt een beetje om, om de jeugd en de, en de toekomst? Uh, zeker, zeker. Hoe okay. laten ja. we het we aan, denk je? Hoe maar is nu, het is wel drie uur, nou, om drie uur. Moeten we het toch wel zijn? Oké, okay, dan gaan we samen doorlopen. Oh, nee. anders, anders halen we de beet. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Goed. Hoe is het daar, Adelin? Ja, hier is alles goed. Ik ga weer een uh, mooie brief voorlezen. Ga jij nou maar weer iemand anders opsporen, Ray? Hartstikke goed, Lisa. We gaan door. Oké, okay, tot zo. Dag. Dag. Ik vond uh, ook op Facebook uh, deze brief van Céline uh, bij het Koninklijk uh, Concertgebouworkest, uh, Michael Gieder. Die wou ik voorlezen. Beste Mark Rutte, beste mensen. Eigenlijk zou ik hier vandaag niet moeten staan. Ik ben het namelijk fundamenteel oneens met de naamgeving van deze actie. Mars der beschaving. Met drie woorden kan je al een tweedeling impliceren. Wij, de beschaafden en jullie daarbuiten. De huidige regering doet dat ook. Wij, de stoere, hardwerkende Nederlanders en jullie daarbuiten. Lekker duidelijk. Maar het is niet mijn weg. Ik ben muzikus, mijn beroep is het om mensen bij elkaar te brengen. Eigenlijk zou ik hier vandaag niet moeten praten. Ik speel namelijk in het koninklijk Concertgebouw Orkest. Volgens een panel van muziekjournalisten in 2008... en volgens onze marketingafdeling het beste orkest ter wereld. Wij zijn een van de lievelingen van dit kabinet. Het braafste jongetje van de klas. Dat hebben Mark en Co slim gedaan. Ontzie de belangrijkste clubjes met de beste lobbyisten. Wij kunnen nog steeds onze feestjes bouwen en zij moeten de mond houden. Divide, divide, nee, divide et impera, deel en heers. Mark Rutte van de Stoere Praatjes was ook het braafste jongetje van de klas. Hij heeft goed opgelet in de geschiedenisles. Eigenlijk zou ik ook niet moeten demonstreren. Ik heb namelijk een hekel aan mensenmassa's... en kan ongestructureerd lawaai niet uitstaan. Ik ben weliswaar geen Nederlander, maar ik woon al 18 jaar hier. En ik werk ontzettend hard. Ik heb een leuk gezin, goede baan, mooi huis en een te hoge hypotheek. Ik ben... Nog lid van een vakbond, nog van een politieke partij. Maar ik sta hier toch om maar één reden. Mark Rutte, jij hebt mij persoonlijk beledigd. In het keelzocht van de blonde populistische voorvechter... voor de vrijheid en eh, van zijn eigen meningsuiting... heb jij je laten meeslepen. Jij beweerde dat kunstenaars... en gek genoeg word ik ook bij deze groep gerekend... met hun rug naar het publiek en met de knip richting overheid staan. Ik loop naar Den Haag om jouw excuses op te eisen... Ik doe niks anders dan mij uitsloven voor het publiek. Het is mijn roeping, mijn leven. Behalve spelen in het Koninklijke Concertgebouworkest... organiseer ik kamermuziekconcerten voor kinderen, voor families... voor 60-plussers, voor mensen in de Bijlmer. Ik werk zo'n 65 uur per week, slaap gemiddeld 4 uur per nacht... en gebruik bijna al mijn vrije tijd om geld te bedelen... bij fondsen, bij bedrijven en bij particulieren... om klassieke muziek in leven te houden. Mark, ik zou niet graag in jouw schoenen staan. Mijn moeder zat ook ooit in de politiek... en is op een gegeven moment gestopt omdat ze te eerlijk was. Ik weet uit eerste hand hoe het is om aan, te knoppen, om aan de knoppen te moeten draaien. Sindsdien is het alleen maar erger geworden. De opiniepeiling is heilig. Het electoraat zo onbetrouwbaar als een mooie vrouw. Probeer daar maar eens fatsoenlijk beleid te maken. Je had kunnen zeggen... Ik heb respect voor al die mensen die hard werken in de culturele sector. Maar wij moeten dat zootje, dat de bankiers met ons onze aller toestemming hebben aangericht, opknappen. En jullie moeten ons ook helpen, met als iedereen in het land. Wat kunnen we doen? Nou, In plaats daarvan heb jij ervoor gekozen om van kunst en cultuur... één pot nat te maken. De schrijver op zijn zolderkamer, de arme beeldhouwer met zijn stoflongen... de muzikus, de kostuumontwerper, de bunearbeider in de opera. Wij zijn ineens allen kunstenaars. Geen spoor van nuance, geen onderscheid tussen scheppende en uitvoerende kunst... tussen opleidende en ondersteunende instituten. Lekker kort door de bocht, lekker duidelijk voor de geen-stijl-consument. Geïnspireerd door jou en jouw zakkenkabinet... Uh, mag nu heel vingeraflikkend Nederland over ons heen kotsen En zij kunnen eisen dat we eindelijk eens moeten gaan werken... voor ons geld en echte kunst gaan maken, kunst die ze begrijpen. Jij hebt het recht om te weten wat jij mij aandoet. Niet alleen mij, maar ook mijn vriend Karel Alfenaar die 71 is... en zijn hele leven heeft gezwoegd voor het publiek in de theaters waar hij aan werkt... en al mijn collega-muzici en vrienden uit de culturele wereld. Stel, jij en Halbe Zijlstra krijgen door de meerderheid... Uh, in de Tweede Kamer de gelegenheid om daadkrachtig de verkeerde dingen te doen. Spijtig, maar het is niet anders. Ik wil vooral excuses. En de rest zoeken we wel weer uit. Hartelijke groeten, Michael Gieler. Nou, doe nou maar een plaatje. Doe maar wat. Hallo. Vanuit Philharmonia in Londen willen we graag... met het spelen van dit stukje Nederlands muziek... onze steun betuigen aan onze Nederlandse collega's. We zijn het bepaald niet eens met de onevenredige bezuinigingen... op cultuur en kunst. Been a model for us, other Europeans, in its support for the arts and the very beautiful idea that the best way or one of the best ways to redistribute wealth is through the arts. Now, the entire international musical community is, is very worried about the, the current discourse and development in Holland, and I just want to say this it is very easy to destroy and incredibly hard to, to rebuild. So, I hope that de Dutch government is not going to make a historic mistake. Ja, u hoorde een, een fragment uit uh, The Soldier of Orange... Hè, een, een compositie van Rogier van Ottelo. En het werd gespeeld door de Philharmonia Orchestra uit Londen. Uh, het was een initiatief van uh, alt-violist uh, Gijs Kramers die daarbij uh, speelt. En u hoorde ook nog uh, de chef -dirigent en artistiek leider uh, esa Pekka Salonen... En dan nou gaan we gewoon eventjes uh, helemaal gek doen. I But you're in control Green. Maar hier als Knaals Barkley. Uh, we gaan weer naar Den Haag... Ze hebben nog een, een aantal kilometertjes te lopen voordat ze aankomen bij uh, naar Binnenhof. Dat is toch uiteindelijk de, de eindbestemming. En dan gaat iedereen uh, ja, die gaat, of uh, slapen bij vrienden en kennissen. Maar er zijn ook plaatsen in uh, theaters uh, gereserveerd. Dan moet je je eigen matje meenemen. En, uh, maar ik ga nu over naar, naar uh, Bas van Dalen. Die uh, samen met Reef van Zanten in uh, de Mars loopt. Ga je gang. Ja, inderdaad. Ik loop nou net onder een bordje... Uh, waar nog nul parkeerplaatsen uh, vrij zijn uh, bij Laakhaven. Dat betekent dat we er bijna zijn. Een mevrouw naast mij riep het net ook al. En het is een beetje... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik kijk, toen ik de mars begon, dacht ik nou... het tempo ligt niet heel erg hoog. Die mensen die hadden er natuurlijk al wel 20 kilometer op zitten. Maar ik moet je eerlijk zeggen... het is klam en het is best hard lopen hier zo. Ook die laatste 10 kilometer nog. En uh, gisteren hebben er denk ik heel veel mensen met z'n... Billen samen samengeknepen, op de bank gezeten, ook de organisatie en de lopers, dat het niet zou gaan regenen. Nou, dat is gelukkig niet het geval, maar klam is het wel of niet regen. Het is ontzettend klam, maar we hebben wel een paar diehards hier naast mij. Het Lisbeth de Jong van het Ascensional, van Lisbeth. Lisbeth. Lisbeth, kom eens hier. Lisbeth doet net een bord omhoog. Lisbeth. Geen halve krats. Voor, voor en top ensembles. Hallo. Hallo. U, u maakt muziek? Ja, ja, ja, ja. Nog wel. We zijn er bijna, hè? Ja gaat dat wel? lopen en een sigaret erbij? ja, dat gaat, ja. en een span. door uh... ree? ja, ik vind, vind het te gek van Lisbeth. ze zijn altijd met blazers, klarinetisten, basklarinetisten, die roken allemaal. Eh, goed, jongen, en hard door. maar Lisbeth, hoeveel, hoeveel worden jullie gekort? als jullie worden gekort? Ja, zie je, ja, dat bedoel ik nou. dat is weer zo'n vraag. nou, het wordt heel ingewikkeld. Want volgens mij gaat er driekwart van de uh, uh, podiumkunsten af. en dan er komen ook allerlei die nu niet meer in de structuur zitten. Dus ja, het wordt, weet ik, te veel. Ja, maar dat is wel een beetje de vraag volgens mij ook. Ja, hoeveel wordt er nou bezuinigd? En is er een middenweg? Wij weten het nog niet. Nee, niemand weet het, geloof ik, of wel? Nou, er gaat sowieso. Ja, er gaat 40% af, maar er komen ook nog veel. Ja, dat is jammer, hè? Ja, dit is een, een Cormac-zender. En sowieso wil deze richting 200 miljoen eruit. Nee, misschien moeten we weer overschakelen op. Ja. Ali? Ja, dit is beter, denk ik. Ja, we lopen nu een tunnel binnen. Oh, vandaar. De, de techniek hier tussen het hoge gebouw van daarna. Ik zou echt niet weten waar we nu zijn. Maar het is wel leuk, want dit gebeurt dus de hele tijd. Iedere keer als we een tunnel inlopen, dan mag iedereen herrie maken. In de bebouwde kom mag het niet. Dat heeft de organisatie echt gevraagd. Willen jullie dat alsjeblieft niet doen? Zoals je hoort lopen we nu in een tunnel en dan mag dat eventjes. En dan, dan wordt er ook wel echt even hard geprotesteerd. We lopen live vanuit de, de mars van de beschaving mee. Um, ik denk dat we nog zo'n twee kilometer te gaan hebben hoge gebouwen: veel mensen, veel heen op dit moment en we zijn de er bijna. <tiedert> Stapelsingers, Respect Yourself. Nou, ik hoop dat de heren in Den Haag dat ook doen, de heren. Dames en heren daar in de Tweede Kamer. Uh, aan de lijn uh, hopelijk weer um, Bas en Ray. Ja, inderdaad. Uh, hier nog steeds live vanuit de Mars der Beschaving. We zijn uh, in Den Haag op dit moment. En um, die plaats die je net draaide, Respect Yourself... Het is wel echt precies die plaat die wij nu in, in dat tempo lopen wij nu. Dat is eigenlijk precies dat, dat ritme dat aangegeven wordt. Ik ga eens even wat mensen vragen, want we zijn bijna op het Spuiplein, bijna op de eindlocatie. ga eens even wat mensen vragen. Mag ik vragen? Hoe heet u en waar gaat u vannacht slapen? Ik uh, heet José Koukens. Ik heb een hotelletje geboekt. Een hotelletje geboekt? Ja, ja. Oké, okay, dat is wel fijn, of niet? Ja, ja heerlijk. Ja, oh, doe je de groetjes aan José? José is een kei, is een fantastische actrice. En ook was ze deze week heel erg druk op Facebook. Ik kwam er wel tegen. Je krijgt groetjes van Adeline. <lacht> Ik loop even door naar, uh, naar de volgende mensen. Uh, Adeline? Ja? Heb je er wel eens over nagedacht over hoe ver die afstand 30 kilometer nou precies is? Ik bedoel, het is toch van Utrecht maar heel Hilversum. Oh, ja, dat is, dat is een... Uh, ik, ik, ik loop... Ik vind, ik, vind, ik, ben heel, ik vind het heel dapper van iedereen. Hartstikke goed. Hallo, hè? Ja. Ik, ik zeg al, hey. Hallo, mag ik u wat vragen? Wat is uw naam en waar, waar slaapt u vannacht? Waar ik vannacht slaap? Ja? Uh, nou, gewoon bij, bij familie. Bij familie hier ja, in Den Haag? Ja. ja, ja. Oké, okay, niet in de theaters? Nee, nee, nee. Nee, nee je gaat uh, je nadenken en denken van... Goh, welk familielid woont uh, <lacht> er in Den Haag? Woont er in Den Haag? Oké, heel goed. Ik loop nog even... <lacht> Ik loop nog even verder, ik hoor je muziek uit een uh, rugzak komen, om de moed erin te houden. Hallo, mag je wat vragen? Ja, tuurlijk. Wat is je naam? Uh, mijn artiestennaam of mijn gewone naam? Doe ze allebei maar. Nou, uh, ik, mijn artiestennaam is DJ MPS Pilot. Oké. Okay. En ik heet in het dagelijks leven hocht, hocht, Horst. Vondag. Horst. Horst. Horst aangenaam, waar slaap jij vannacht met je muziek in je rugzak? Uh, ik weet het niet. Je moet nog een slaapplaat zoeken. Nou ja, ik heb hem opgegeven voor een, uh, voor een slaapplek. Dus waarschijnlijk slaap ik in een theater. Oké, okay, en nog een volgende keer Trond, voor een theater? Ja, het strand lijkt me ook erg aanlokkelijk. Uh, nou. nou, Adeline, ik kan je melden. Met dit weer kan dat. En we, we hebben nog 400 meter te gaan. Ik geef je even aan Ray, Adeline. Nee, toch, ja, oké. Okay. Hallo, Adeline. Ja, Ray, vertel. Nou, we hebben volgens mij nog 400 meter te gaan. En bovenvooraan vooraan de stoep begint het nu al te gillen. Dus ik denk... Uh... Dat het niet lang gaat duren. Naast het loopt trouwens je in Nicole van Fashion. Nicole, hoe lang loop je al mee? Uh, vanaf 8 uur. En, nou, dat is dan de, bijna 7 uur, denk ik dan. Met een half uurtje pauze. Helemaal meegedaan. Heb je al blaren of niet? Geen blaren, maar wel hele strakke benen. <laughs> Oké, okay, we gaan uh, de laatste 400 meter in. En ik hoop dat we er komen. En, en, daar, en daarna, wat ga jij dan doen, om, uh, als je er helemaal bent? Wat, wat gaan wij doen, wij gaan. Uh, ik moet helaas heel uh, straks terug, want ik moet al negen uur werken in Rotterdam. En als snel kom ik weer terug in Den Haag om te demonstreren. Ray, weet je wat, ik, ik, ik sprak... Uh, Ré, ik was gisteren op de parade in Rotterdam. En toen sprak ik Terts en die vertelde van een, uh, een lange tafels die hij van plan was neer te gaan zetten aan, uh, langs de Hofvijver. 150 meter lange tafel voor de lunch voor al de demonstranten? Of wat? Wat weet jij daarvan? Uh, ja, we hebben een lunch uh, om 12 uur voor de demonstranten. Iedereen die, uh, die kan eten bij ons. Het is natuurlijk wel een sobere lunch, want we zijn erg triest en bezorgd. Maar... We hebben eten voor iedereen. Ja, ontzettend goed. Ik ga even een plaatje draaien, maar blijf, blijf in de buurt. Ik kom zo bij jullie terug, ja? Oké. Okay. Ja. Bland was dat. Ain't no love in the heart of the city. Maar als het goed is, dan uh, stroomt Den Haag nu een beetje over van de liefde. In ieder geval liefde voor de cultuur. Oh kijk, hoor je dat. Ze zijn aangekomen. Ja, dat kun je wel zeggen inderdaad. Ja. Nou, wat goed. Zo, het is, ja, we zijn op het Spuiplein aangekomen, voor de duidelijkheid. En um, het was een klamme lange tocht, al die mensen die hier gestaan hebben, of staan, die, die hebben hier 30 kilometer gelopen. Mag ik even wat vragen? Je komt echt net aanlopen, of niet? Ja, klopt. En hoe voelt het nu? Ben je blij uh, dat je er bent? Ja, ik ben heel blij dat ik er ben. Het spijt, het er nog nooit zo mooi uitgezien. En, en ben je, heb je ook het idee dat je echt een goede daad hebt verricht? Ja, dat wel. We zijn met z'n allen wezen lopen en iedereen heeft volgehouden. En uh, nou, het zegt toch wat voor Rotterdam en Den Haag helemaal lopen. Denk je dat ze luisteren? Mensen nu? Ja, of, of uh, uh, gewoon de politiek in het algemeen niet per se naar de radio, maar gewoon naar jullie, demonstranten? Ja, ik denk het wel. Zeker omdat er een hele hoop mensen zijn en dat ze dat toch allemaal doen. En niet dat, er, uh, dat het 50 mensen zijn, maar dat het er wel echt een hele hoop zijn geweest. En ik denk dat het wel echt een statement is. Die wordt gezegd dat er zoveel mensen zijn die echt passie hebben voor kunst en cultuur. Oké, okay, wat is jouw passie? Welke culturele richting? Uh, ja, Theater en dans. Oké. Okay. En, en 30 kilometer heb je gelopen, wat was het zwaarste stuk? Uh, toen we net voorbij Delt waren. Eigenlijk na een hele lange stop en toen moesten we weer lopen. Het was een hele lange weg, die heel lang was. En waar niet heel snel een einde aan kwam, dat was wel het zwaarste uh, het stuk. En uh, heb je pannenkoeken gegeten? Nee, wel patat. <laughs> nou, je hoort het, we zijn hier met zo'n uh, 2600 mensen... Adeline, ja? op het spuiplein. We zijn aangekomen. Ik ga zo meteen nog even iemand aan uh, zijn mouw trekken om nog eens wat uh, inhoudelijke vragen te stellen. Oké. Okay. En als Ray nog iemand uh, ziet van. Uh, die misschien we kunnen kennen, dan heel graag. Goed? Tot zo. Ja. Dan nou, ga ik nu. Uh, tot zo. Het is ja, heel tot... hard hier. Ja, ik hoor het. Ik, ik wou, ik weet niet of ik dat de Red voor het Nieuws ik ga het proberen. Een open brief van Heli Dancona aan Elko Brinkman. Heli uh, Dancona is uh, een, uh, bestuurslid van het theatergroep Mug met de Gouden Tand. En ze is ook oud minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Dat was van 89 tot 94. En uh, ze schrijft, schrijft deze brief uh, in zijn, uh, huidige, uh, aan Elko Brinkman in zijn huidige functie als lid van de Eerste Kamer. En uh, ja, uh, ik ga hem nu voorlezen. Goed. Beste Ilco deze brief aan jou is een ultieme poging de aangekondigde bezuinigingen op kunst en cultuur bij te stellen of te temporiseren. Dat ik jou daartoe tracht te bewegen, heeft te maken met het feit dat je mijn voorganger was als minister van cultuur. In die hoedanigheid, vertelde je me destijds, was je enorm van het beleidsterrein gaan houden, had je leren genieten van de schoonheid van ballet en toneel en had je als bewindspersoon de ontdekking van die liefde willen overdragen middels een beleid dat onder meer gericht was op cultuurparticipatie. Na je minister werd je fractievoorzitter van, de CDA, van het CDA. Je betrachtte de gebruikelijke distantie ten opzichte van mij... waar het je vorige portefeuille betrof. Je sprak je dus in het openbaar niet uit over mijn ideeën... met betrekking tot de publieke omroep... of de verzelfstandiging van de Rijksmusea. En evenmin over de wijze waarop ik de heftige bezuinige... Bezuinigingen, die ook toen noodzakelijk gevonden werden, realiseerde binnen jouw vorige werkplek het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Niet in het openbaar, maar wel één keer toen we elkaar op het begin, eh, Binnenhof tegen het lijf liepen. Een, een dringend persoonlijk verzoek om de cultuurbegroting te ontzien. Ik herinner me hoe innemend ik dat vond. Een uiting van oprechte betrokkenheid. En die betrokkenheid bracht je na je Kamerlidmaatschap... eveneens tot uiting als bestuurder van een aantal culturele instellingen. En tot op de dag van vandaag steek je daar tijd en energie in. Juist daarom is het voor mij totaal onbegrijpelijk... dat ik je niet hoor nu er een ongekend destructieve aanval wordt gepleegd... op dat wat je zo koesterde. Jij weet als geen ander wat er onomkeerbaar ten gronde wordt gericht... door een staatssecretaris die niet afgerekend wenst te worden... op visie of kwaliteit. Niet op de verantwoordelijkheid voor het culturele aanbod. Niet op innovatie of talentontwikkeling. Niet op het enthousiasmeren van het publiek... of het introduceren van kunst bij kinderen op jonge leeftijd of, of jonge mensen. Maar uitsluitend... Op het binnenhalen van de 200 miljoen. Ik kan me absoluut niet voorstellen hoe jij het didin deelt waarmee deze bewindslieden dit waarmee deze bewindspersoon het veld, de fondsen... en zelfs zijn belangrijkste adviesorgaan, de Raad van Cultuur, bejegend. En al helemaal niet dat je instemt met de beledigende terminologie... die wordt gebezigd als het gaat om kunstenaars of kunstliefhebbers. Welke mecenas gaat in zijn buurstad tasten... voor zaken die door de heer Zelstra in het openbaar... bij het oud vuil worden gezet? Decennia lang was cultuur geen politieke issue. Of de minister of staatssecretaris van christens, sociaal of liberale huizen kwam... maakte eigenlijk niet zoveel uit. Uit. Het achterliggende verhaal was enigszins verschillend. De accenten liepen uiteen. Maar de trots over de kwaliteit en de diversiteit... over de spreiding en de afname van het aanbod... daarover bestond geen meningsverschil. Voor een klein land als het onze was het opzienbarend... dat we binnen iedere genre toppers hadden. Niet alleen in eigen land, ook internationaal. Om er een paar te noemen. Het Concertgebouworkest, het Nationaal Ballet, de opera. Maar net zo goed... Orkater, Mug met de Gouden Tand of jeugdtheatergezelschappen als de toneelmakerij. En Max, zoals, je het, nu uitziet, zoals het er nu uitziet, lopen deze allemaal gevaar. Want de staatssecretaris wendt voor topinstituten als het KCO of het ballet te ontzien. Maar daar heeft hij dan wel de inzet van medesubsidiënten als de stad Amsterdam voor nodig. Jij zit nu namens het CDA in de Eerste Kamer. Oh, ik ga dit niet lukken. Goed, maar uh, dit was een mooie brief van Hedy Dancona. Ik heb nog eventjes aan de lijn daar in Den Haag. De tocht is aangekomen, de mars der beschaving heeft zijn einddoel bereikt. Bas? We zijn op het spuiplein, inderdaad, Adelien. En uh, Ree van Zante, die heeft samen met mij de laatste 10 kilometer gelopen. Ray, wie heb je bij je staan? Hiernaast staat uh, Mark van Wormerdam van de uh, theatergroep Orkater. Mark, jij zei vanavond wat, wat tegen mij: wat moeten de mensen morgen doen? Wat ze morgen moeten doen. Ze moeten naar het Maliveld gaan. Iedereen moet naar het Maliveld. Nee, Maliveld met, met, met iedereen moet naar het Maliveld. Zo is het. Oké, okay, dat was een duidelijke boodschap. Heel kort, Mark van Warmer dan. Tot na het nieuws.